Vroeger was er een koning die regeerde, hij had natuurlijk geen zin om dat in zijn eentje te doen, eigenlijk had hij helemaal geen zin om wat dan ook te doen, behalve zuipen, neuken, vreten en terechtstellingen bijwonen, en dus benoemde die ministers. Een van de ministers stelde voor dat de bevolking voortaan bij elke transactie 10% omzetbelasting aan de koning moest afstaan, en kwam met het smoesje dat over een paar eeuwen men zonder mooi zelfs 18% zou betalen. Maar... Ook zonder MAVO-opleiding begrepen de mensen al dat dat geloold was en ze schopten die koning en zijn ministers eruit. Dat is echt een ander verhaal en doet er nu niet zoveel toe, want binnen de kortste keren was er alweer een andere koning. Het is met koningen tenslotte net zoals met luizen, je hebt ze voor je het weet, maar het is een heel gedoe om er weer vanaf te komen. Deze nieuwe koning pakte de boel wat handiger aan. Hij stelde een parlement in, wat inhield dat een aantal rijke burgers mee mocht praten over het regeren. Dit bleek uitstekend te werken. De belangen van de rijke burgers waren eigenlijk hetzelfde als die van de koning en zijn ministers. En het idee dat ze mee mochten regeren had een kalmerende uitwerking op de passies kortrijke en nog wat drieste burgerij. Toen en later, vooral onder invloed van schokkende gebeurtenissen in andere landen, ertoe moest overgaan de macht van het parlement uit te breiden, dat onder andere het ontslaan van ministers en uiteindelijk zelfs bevolkingsgroepen moest toelaten tot het kiesrecht en dus tot het parlement, waarvan de belangen niet samenvielen met die van de rijken, leek pas werkelijk hoe perfect het systeem functioneerde. Doordat het parlement de ministers kon wegsturen, werd het gewoonte dat de koning minister benoemde die een zo groot mogelijke steun van de Kamer konden rekenen. Dus parlementsleden van grote partijen. Hierdoor werd het parlement een soort voorportaal van de regering. De volksvertegenwoordigers beschouwden het niet langer als hun taak om de bevolking tegen de regering te beschermen, maar om in de regering te komen. Samen met het partijenstelsel, dat onder meer zorgt voor een scherpe voorselectie van de verkiesbare kandidaten, betekent dit dat iedere regering van het parlement een praktisch blanco machtiging krijgt om vier jaar lang aan gang te gaan. Regeringen worden dan ook niet, zoals het bijgeloof wil, door het parlement in val gebracht. Ze vallen alleen door conflicten van binnenuit. Dus ruzie tussen de ministers of verschillende partijen waartoe ze behoren. Het parlement speelt nog slechts een rituele rol. Als de regering het voornemen heeft acht kernraketten te plaatsen, stelt ze het parlement voor om er tien te plaatsen. Het parlement wil er hoogstens zes en na wat geharrewaar besluit de regering rekening houden met de wens van het parlement tot de plaatsing van slechts acht stuks. Iedereen blij, behalve degene die straks geen plaatsje in de schuilkelder kunnen vinden. Omdat het parlement dus weinig meer met de mening van het volk te maken heeft, wordt steeds vaker het begrip publieke opinie gehanteerd. De publieke opinie verkrijgt men door een klein, maar volgens oncontroleerbare theorieën en berekeningen representatief aantal mensen, een groot aantal onzinnige vragen voor te leggen. Het eerste grote voordeel daarvan is dat men door de keuze van de vragen, en in samenwerking met de moderne media, in staat is om te dirigeren over welke onderwerpen het publiek überhaupt een opinie heeft, en hoort te hebben en mag hebben. Het tweede voordeel is dat men op deze manier de gedachtenwisseling tegengaat. De, wordt, de mening wordt alleen maar gegeven, niet getoetst en de informatie die aan de opinie voorafgaat blijft ook buiten beschouwing. De enige maatstaf is achteraf het gemiddelde. Is mijn mening wel of niet gelijk aan die van de gemiddelde Nederlander? Vooroordelen vermenigvuldigen zich op deze wijze als nooit tevoren. Het derde voordeel is dat door de formulering van de vragen en de interpretatie van de antwoorden de uitslag beïnvloed kan worden. Bent u bereid tot loonmatiging ter willen van de werkgelegenheid zal vaker beantwoord worden met ja, dan wilt u puin inleveren om de bedrijven meer winst te laten maken. Maar bij de uiteindelijke interpretatie komt het natuurlijk wel op hetzelfde neer. Wat dat betreft is vaagheid en onwerkelijkheid van vragen een eerste vereiste. Hoe vager de vraag, hoe manipuleerbaarder de uitslag. Zo gezien zijn verkiezingen het ideale publieke opinieonderzoek. Niemand weet wat de vraag is, maar het antwoord komt binnen in keurige cijfers en de uitleggers kunnen hun gang gaan. Met democratie heeft dat alles natuurlijk niets te maken. Het is niet de volksmening die ze weerspiegelt in de verkiezingsuitslag, maar slechts het hoogste propagandabudget. waar niet over te praten valt of niet over gepraat mag worden bijna in deze tijd in dit land hier in Nederland nu en in de hele westerse wereld want als je over dit onderwerp praat dan ben je een terrorist of een sympathisant van terroristen het onderwerp is uh, gewapende strijd of in een iets uh, genuanceerdere formulering het recht uh, en soms de plicht van de burger om zich te verzetten tegen de overheid, tegen de staat, tegen de heersende macht in de maatschappij. Waar zullen we dus beginnen? We kunnen bijvoorbeeld beginnen met de vraag, heeft de burger inderdaad het recht om zich tegen de overheid te verzetten? Tot uh, niet zo heel lang geleden was de min of meer algemene mening dat hij dat niet had want dat de overheid door God aangesteld was en dat je je daar dus sowieso niet tegen mocht verzetten. Die mening is, uh, hoewel je het aantal uh, christendemocraten democraten wat die mening nog steeds aanhangt niet moet onderschatten, al doen ze het stiekem tegenwoordig, maar die mening is toch iets minder algemeen geworden. Over het algemeen wordt de uh, nu aangenomen dat in bepaalde omstandigheden de burger inderdaad gerechtigd is zich op bepaalde wijzen tegen besluiten of maatregelen of in, zelfs tegen de overheid in het algemeen mag verzetten. Uh, voor mensen die dat niet geloven kan je natuurlijk wel voorbeelden geven, voor de liggende voorbeeld is dan de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog toen Nederland door de Duitse fascistenverzet was en het natuurlijk een hele goede daad was om in het verzet te gaan. De meeste mensen kwamen daar pas heel laat toe, maar het was toch uiteindelijk een hele goede daad. Wij nader inzien, want tijdens die Tweede Wereldoorlog werd dat dus door een heleboel uh, mensen helemaal niet zo gewaardeerd. Onder andere door al die ambtenaren, Nederlandse ambtenaren, die Duitse maatregelen uitvoerden en dat deden in opdracht van de... Nederlandse regering die gevlucht was en die had gezegd van je moet loyaal meewerken met de bezettingsmacht. En die konden dus dat verzet van sommige mensen helemaal niet op prijs stellen. Maar de geschiedenis heeft dus gezegd van nou nee, die mensen hadden gelijk. Ander voorbeeld, eh, op het ogenblik natuurlijk redelijk actueel, is Nelson Mandela. Die zich dus 27 jaar geleden in Zuid-Afrika uitsprak voor gewapend verzet tegen de daar heersende staatsmacht. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij uh, werd 27 jaar opgesloten. En is nu een grote held. Alle regeringsleiders en staatshoofden willen graag zijn hand schudden. Maar tot niet eens 27 jaar, maar tot 5 jaar geleden. Uh, vonden ze hem ook maar een terrorist. En vonden ze het eigenlijk wel terecht dat hij daar zat. Uh, dus ook daaruit blijkt trouwens weer dat. Dat standpunt van wanneer mag dat nou eigenlijk, dat ligt niet zo vast. Je kan natuurlijk zeggen van, ja, als je volk, bijvoorbeeld zoals de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, verschrikkelijk onderdrukt wordt, nou dan heb je het recht om in opstand te komen. Maar vreemd genoeg vonden 27 jaar geleden toen die bevolking in Zuid-Afrika nog veel heviger onderdrukt werd dan nu, vonden de meeste mensen dat schijnbaar niet, want de steun voor Mandela was toen uiterst gering. Maar het blijkt dus dat je dat niet... ...definitief, daar zijn geen internationale morele juridische regels voor... ...wanneer mag je je als burger verzetten tegen de overheid. Uiteindelijk is dat dus, als je het goed is gehaald, ...een gewetensbeslissing van ieder individu op zich. Ook als dus niemand anders vindt... ...dat het de situatie een verzet tegen de staat of de overheid rechtvaardigt... ...kan het toch zo zijn dat die situatie het wel degelijk doet... Het is heel moeilijk om te bepalen dus wanneer die situatie er doet. Maar dat het voor kan komen is helemaal duidelijk. Dat het ook voor kan komen in een democratie bewijst ook weer Hitler en overigens ook Mussolini, want beide zijn, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken niet door een staatsgreep aan de macht gekomen, maar zijn aan de macht gekomen via democratische procedures wettige procedures, zoals die in Duitsland en Italië in die jaren golden met verkiezingen en coalitieregeringen, die in dit geval, in beide gevallen trouwens de christendemocraten, hebben in Duitsland en Italië Hitler en Mussolini in de regering gehaald, waarna ...al heel snel Hitler en Mussolini de regering waren. In beide landen hebben overigens ook de parlementen zichzelf afgeschaft. Ze zijn niet afgeschaft door Hitler en Mussolini. Ze hebben er zelf over gestemd en hebben gezegd... ...wij heffen ons op om al onze macht toe te vertrouwen aan de leider. Dat zou dus in ieder democratisch land binnen de kortste keren ook kunnen gebeuren. En omdat dat kan gebeuren... en het kan trouwens ook andere vormen aannemen... ...want bijna niets herhaalt zich precies identiek als het verleden. Maar omdat dergelijke dingen kunnen gebeuren... ...omdat ook een democratie in een uiterst korte tijd opeens kan overgaan... ...in een dictatuur of iets wat daarop lijkt, ...is het heel belangrijk dat mensen voor ogen blijven houden... ...hoe en op welke wijze je je kan verzetten tegen de staatsmacht. En daarom is het ook in een periode dat het niet van direct misschien belang is... Om je, en niet direct is om je op die wijze te verzetten tegen de staatsmacht. Heel belangrijk om niet te vergeten dat het mogelijk en gerechtvaardigd kan zijn om je zelfs met geweld gewapend te verzetten tegen de macht die over je gesteld is. Op de koele vaart van taart Onder de dopen met je vuilste kleren aan In je ogen en haar Voor de levende lijken je blik niet dan plaat Voor de rijkste en rijke oh, oh, oh. is uh, één manier geweest om in de afgelopen tien jaar om die gedachten aan dat soort verzet in ieder geval levendig te houden uh, het uitgeven van een, een pamflettenreeks onder de naam Gramschap ondertussen te ziele maar er zijn toch vijftig nummers van verschenen die ook een heel andere functies hadden namelijk het uh, verspreiden van uh, allerlei ...minder gewenste uitingen op het gebied van muziek en uh, gedichten, tekeningen, foto's enzovoort. Maar een van de functies van, van Flutteren was ook om uh, datgene te verspreiden... ...wat zo langzamerhand helemaal niet meer verspreid kon worden. En dat waren bijvoorbeeld uh, soms verklaringen van groepen die zich nu in deze tijd al bezighouden met gewapende strijd... ...zoals de IRA of de RAF... En die verklaringen werden door hun gepubliceerd, maar werden verder behalve hier in Nederland door het Rood Verzet vond, nooit ergens gepubliceerd en verspreid. En wij deden dat dan soms. En ook enige theoretische achtergronden en zo uh, wachten we soms, uh, probeerden we soms ter discussie te stellen. Dat werd ons niet altijd in dank afgenomen. En hoewel er verder nooit justitiële maatregelen of gevolgd zijn... ...kan je toch zien, heel goed, toevallig nu door een artikel in de Telegraaf van een paar weken geleden... Uh, ...wat voor gevolgen dat heeft als je je daar gewoon op een theoretische basis alleen al mee bezighoudt. In dat artikel dat gaat over een CIA-agent, een zekere graaf Armveld, die jarenlang in Nederland heeft gewoond... ...en bijna de inzien betrokken blijkt te zijn waarschijnlijk op de, bij de moord op de premier Palmer van Zweden... Zoals de CIA bij zoveel smerige dingen betrokken is. Maar deze man heeft jarenlang in Nederland gewoond, in het dorp Aardenburg, waar toevallig ook een paar mensen woonden die aan gramschap meewerkten. In dat artikel nu komt de burgemeester, de toenmalige burgemeester van Aardenburg, de heer Lokkeveer, aan het woord. En die zegt over die CIA-agent Armsveld... Hij tipte mij eens dat er in mijn gemeente twee makers van het anarchistische blad Gramschap woonden. Ik heb toen een inval in hun woning laten doen en daar ook handleidingen aangetroffen over het maken van bommen. Er werd verband gelegd met de IRA. Dat is een heel mooi waar verhaal van die burgemeester. Want de enige inval die ooit in Aardenburg door mensen van Gamzaap is gedaan, die ging helemaal niet over bommen. Maar die ging over paddenstoeltjes. Namelijk de Kalkop paddenstoel. Een enigszins hallucinogene paddenstoel die in Nederland groeit en om onder de aandacht te brengen dat drugs niet altijd uit verre werelddelen hoeven te komen en heel veel geld hoeven te kosten, hadden we bij Gramsrap een paar van die paddenstoeltjes ingediend. En daardoor werd de justitie zo paranoia dat ze dus een inval bij die mensen hebben gedaan om die paddenstoeltjes die trouwens in Aardenburg in het uh, plaatselijke voetbalveld geplukt waren en die dus iedereen gewoon vrij kon plukken in beslag te nemen. Dat eh, bij die inval wellicht ook eh, door die politie eh, wat pamfletten van de IRA of iets dergelijks aangetroffen zijn, kan best, maar daar heeft nooit iemand het over gehad. En het is dus heel vreemd om dan eh, bijna tien jaar later in de kranten te lezen. dat er recepten voor bommen en connecties met de IRA zijn ontdekt in Aardenburg. door een burgemeester, die trouwens beweert dat hij een inval heeft laten doen. en zich daarmee rechten toe-eigen die een burgemeester in Nederland helemaal niet heeft. En. Dat zijn dus van die verhalen, dus met andere woorden, die mensen die in Aardenburg woonden en die aan Grantschap medewerken waren eigenlijk leden van de criminele vereniging Ira. Net als op het ogenblik een meisje wat een liefdesbrief naar het huis op een waring schrijft, ook al tot een lid van die criminele vereniging bestempeld wordt. En dat zijn dus van die tendensen waarin je kan zien dat dit hele gebied, het gewoon het gebied van hoe ver ga je met je verzet tegen de overheid als die overheid uh, je niet bevalt... ...dat die dus, dat gebied dus afgesloten is... ...en dat daar niet over gesproken mag worden... ...anders ben je binnen de kortste keren inderdaad een terrorist. Dan zit daar wel een logica in. Het is namelijk zo dat een aardig voorbeeld daarvan is een paar jaar geleden... ...kon je opeens in de krant lezen dat de Duitse autoriteiten een nieuw offensief van de Rote Armee-fractie verwachten. En hoge die legden uit dat de RAF weer sterk in opkomst was... ...en dat de harde kern nu alweer uit 12 tot 15 man bestond. Om dat verwachte offensief van die 12 tot 15 man te weerstaan... ...werd een politieapparaat van ongeveer 20.000 man in staat van paraatheid gebracht het geeft een heel belangwekkende indruk van de positie die de uh, moderne staat heeft uh, bereikt. Een tiental uh, vastbesloten individuen kan, als het er werkelijk op aankomt, gewoon doordat ze alleen al bestaan, de hele staatsmachine in een soort brengen. Je zou er uh, kapot om kunnen lachen, maar echt belachelijk is het niet. Het is namelijk geen uiting van paranoia van die staatsbeambten, uh, maar het is een teken van hun realiteitsbesef. Ze weten namelijk, maar al te goed, dat de verbindingen binnen hun systeem, die erg onmisbaar zijn, dus het vervoer van mensen en goederen, communicatielijnen, energietransport, dat die verbindingen ontzettend kwetsbaar zijn. Ze weten dat uh, ze wel enorme legers kunnen oprichten en enorme politiemachten om de vakbeweging of de milieubeweging of de boeren of wie dan ook onder bedwang te halen. Maar dat is een klein groepje mensen wat vastbesloten is om de maatschappij te ontvluchten, absoluut niet in bedwang kunnen houden. Het individuele daadwerkelijke verzet is uh, het wapen van de machtelozen. Dat begint zeg maar, bij de moer die je in de machine gooit en die dus een machine, die tegenwoordig toch al gauw een half miljoen kost, voorkomen in de soep draait. En het eindigt dus met het opblazen van een NATO-installatie of een ander ding wat. Uh, een typisch symbool en een uitvoerende kracht is van de heersende machten. Voor de staat is het natuurlijk van belang dat haar burgers zich als individu zo machteloos mogelijk voelen. In je eentje begin je niks. Voor macht is massa-organisatie nodig. Dat zijn precies de leuzen die iedereen dagelijks voorgehouden krijgt en die ook door de zogenaamde oppositie, dus de zogenaamde linkse oppositie, natuurlijk nagepraat worden. Het is niet waar. In de moderne maatschappij is het absoluut niet waar. In je eentje begin je juist ontzettend veel. Veel meer dan een massa-organisatie die alleen maar ingekapseld en via een mengsel van tolerantie en repressie onder de duim gehouden wordt door de staat. De macht en de invloed van die staat die zijn in de afgelopen periode, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog, eh, enorm toegenomen. Um, nou, de meest voor de hand liggende manier om dat eigenlijk uh, aan te tonen, dat is uh, om je te realiseren dat de staat tegenwoordig, de meeste staten, in ieder geval de westerse staten in zijn algemeenheid, beschikken over een vernietigingsmacht, uh, met name natuurlijk kernwapens, die het mogelijk maakt om de hele planeet op te blazen. Dat is een hoeveelheid macht die gigantisch is. En hoewel de meeste mensen natuurlijk hun leven gewoon leiden zonder zich daar dagelijks mee bezig te houden, uh, ben ik ervan overtuigd dat het in het bewustzijn van de mensen ergens wel aanwezig is. Je weet dus dat je leeft onder een macht die in staat is om niet alleen jou, maar al je medemensen ook constant te vernietigen. Dat is in wezen trouwens een vorm van terreur die ver uitgaat boven alle terroristische bewegingen waar we de hele tijd zo bang mee gemaakt worden. Uh, maar ook in veel kleinere zaken in het directe leven is de macht van de staat en de invloed van de staat enorm toegenomen. Uh, niets en niemand functioneert meer zonder goedkeuring, instemming of uh, andere wijze te maken te hebben in ieder geval met de staat. Je kan geen bedrijfje meer beginnen zonder uh, een uitgebreide boekhouding te moeten bijhouden en btw, omdat je btw moet afdragen. Die verdomde 18% die dus twee keer zoveel is als wat alfa inderdaad... Uh, ...tijdens de 80-jarige Oorlog aan Nederland probeerde op te leggen... ...waardoor Nederland in opstand kwam tegen de Spaanse koning. Dat was maar een tiende penning van iedere transactie. Tegenwoordig bepaal, betalen we dus een vijfde van iedere transactie aan de staat. En dat wordt zonder morgen geaccepteerd. Uh, maar veel ernstiger consequentie dan dat geld wat je daarvoor moet betalen... ...is het feit dat je daardoor niet meer in staat bent om gewoon individueel... ...zomaar iets op te zetten, iets te doen. Want je wordt onmiddellijk gevangen in een enorm net... Van bepalingen en die dus door de staat opgelegd worden. Dat is nodig geworden, want de noodzakelijkheid daarvan moet je daar maken veel mensen, veel alternatieve mensen ook, een grote vergissing. De noodzakelijkheid daarvan wordt ingegeven door het kapitalisme. Wat anders voorkomen wild zou groeien. De noodzakelijkheid van al die regelingen en bepalingen komt voort uit het feit. Dat grote bedrijven anders op een helemaal ontoelaatbare wijze zeg maar het milieu vervuilen. Vandaar dat er dus regels gemaakt worden door de staat. De staat maakt vergaart op die manier steeds meer invloed en macht. Die in wezen voornamelijk gebruikt worden tegen, voor, tegen het individu. Maar bestemd zijn en ook aangenomen worden met, uh, als verdediging voor. ...het beteugelen van het ongebreidelde kapitalisme, het winstbejacht van het kapitalisme. Maar zoals altijd, en dat is heel kenmerkend, alle maatregelen die de staat neemt om de individuen te beschermen tegen die macht van het kapitalisme... ...werken in wezen in voordeel van dat kapitalisme. De milieumaatregelen die de staat neemt geven de grote bedrijven alleen maar gelegenheid om hogere prijzen te vragen voor hun producten, nieuwe dingen op de markt te brengen die zogenaamd milieuvriendelijk zijn en waar ze weer gigantische winsten op kunnen maken. Uh, enorme subsidies te verlangen van de staat om hun uh, productieeenheden milieuvriendelijker te maken enzovoort enzovoort. En zo gaat het met alle staatsmaatregelen en dat is ook heel logisch want uh, we leven in een kapitalistisch systeem waarbij winst maken nou eenmaal het uitgangspunt is. En alle maatregelen die dus genomen worden, uh, leiden uiteindelijk, uh, zijn uiteindelijk in het voordeel van de machtigen. En de machtigen zijn degene die het meeste winst maken. En dat is een soort vicieuze cirkel. Dat, uh, je kan het ook illustreren trouwens in de landbouwpolitiek. Uh, We worden... Uh, Zogenaamd is, dat, uh, is de landbouw voor Nederland ontzettend belangrijk, van groot economisch belang. In werkelijkheid kost die hele landbouw ons gezamenlijk iets van ongeveer 4,5 miljard per jaar. Dat is het verlies wat op de landbouw geleden wordt. En daarnaast vergiftigt die ook nog eens dus, uh, ons hele land en uh, een groot deel van de wereld. Want ook in Zuid-Amerika worden bossen gekapt om onze varkensvoer uh, te kunnen verschaffen. En uh, terwijl het dus in economische werkelijkheid een uiterst onrendabele bezigheid is, zorgt de staat ervoor dat die voor een heleboel bedrijven, grote bedrijven, veevoederbedrijven, stallenbouwers, uh, grote boeren en banken die die boeren leningen verschaffen, toch uh, winstgevend is. Door enorme subsidies te verstrekken van onze centen. De staat is dus in dienst van de heer, het heersende de machten en de heersende machten in het kapitalisme is nou eenmaal het kapitaal. Dat is uh, een hele logische redenering, maar een redenering die nooit meer bijna gevolgd wordt door mensen. Want er is een vreemde illusie ontstaan dat de staat uh, in het algemeen belang zou optreden. Dat is uh, volkomen een illusie. Dat, dat, dat is in de praktijk blijkt dat ook altijd. Uh, elke poging van de staat om bijvoorbeeld uh, enorme inkomensverschillen in onze westerse maatschappij tussen de armen en de rijken te nivelleren door belasting of zo loopt het niets uit. De rijken blijven steeds rijker worden en de armen worden steeds armer. Maar het is ook helemaal niet uh, de functie van die staat om, om dat te doen. De functie van die staat is om het kapitalisme enigszins te verzachten zodat het acceptabel blijft. Soms gaat dat tegen de zin van die kapitalisten, die zien niet helemaal in dat dat toch wel verstandig is, omdat je anders wel eens een heel oproer massa zou kunnen krijgen. Maar uiteindelijk profiteren zij, of in ieder geval een deel van hun, er altijd van. De, voor de gewone burger betekent dat dat die dus steeds meer afhankelijker wordt van de staat. De uitkeringstrekker die... Uh, ik kan dat heel duidelijk aan de lijf ondervinden, die is volledig afhankelijk van de staat, in wezen een soort slaaf van de staat, want hij kan niet eens met iemand gaan samenwonen zonder eerst aan de overheid toestemming te vragen. Maar ook andere burgers merken dat. Wat de meeste mensen bijvoorbeeld niet realiseren is dat 100 jaar geleden het in Nederland nog helemaal niet verplicht was om je in te laten schrijven als je ergens ging wonen. Of om te melden dat er een kind geboren was. Pas uh, nou, 103 jaar geleden moet ik zeggen. Ik uh, geloof dat in 1887 is de wet ingevoerd die mensen verplichtte om voortaan aan hun gemeente te melden als ze daar kwamen wonen of als er een kind geboren werd of getrouwd werd of er iemand uh, overleed. Nog veel korter geleden, namelijk pas in 1936 is het uh, verplicht geworden voor die gemeentes om dergelijke gegevens aan de centrale overheid te verstrekken. Daarvoor wist de gemeente dan tenminste nog wel dat jij ergens woonde met een vrouw en twee kinderen, maar de centrale overheid had daar geen idee van. En de gemeente hield dat vroeger ook allemaal bij in dikke boeken en cahiers die nog wel zoek raakten en zo. Tegenwoordig sinds 1936, dus moet dat allemaal op mooie kaarten. Uh, interessant in dat verband, dat vond ik leuk. Dat vond ik toevallig vanmiddag even toen ik in een boekje zat te neuzen uit 1912. Een boekje dat heet Sta Onze Staatsregeling, geschreven door Dr. Breumer, 1912. En die dokter Boemer is een uiterst conservatieve man, zelfs voor die tijd denk ik, die dus van overtuigd is dat de staat uh, door God uh, geleid wordt en dat, uh, dat je er dus absoluut niet tegen mag verzetten, dat uh, de staat dus uh, nou, het hoogste is wat je mee te maken kan krijgen. Maar zelfs die uh, dokter Boemer, geloof ik, heet hij, ik ben het niet vergeten, Boemer. die zegt op een gegeven moment in het boekje... Als hij de grondwet bespreekt en dan komt hij aan het artikel wat uh, de bescherming van de woning garandeert, dus het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is niet toegestaan, behalve in de gevallen door de wet bepaald, zet hij daar een voetnoot bij en zegt hij Het is een betreuringswaardig verschijnsel dat in steeds ruimere mate door de wet de bevoegdheid tot binnentreden aan allerlei ambtenaren wordt toegerekend. Vervolgens geeft hij dus enige voorbeelden, waarbij hij nog zegt de opzomming is allereerst volledig, nou, Dat zal ik niet allemaal gaan voorlezen en dat is ongeveer anderhalve bladzij met voorbeelden van wetten die in, die, in 1912 dus, in de afgelopen nou, zeg maar 20 jaar, toen waren aangenomen en die ambtenaren toestemming gaven om jouw woning binnen te treden. Hij eh, zegt aan eindigt aan zijn opzomming met eh, de opmerking, de kans op ongewenste bezoeken wordt dus hoe langer hoe groter. -b -b -b die altijd je niet waarschijnlijk in een oerwoud Vanaf je voelt niet zwaar Verstaan je nu Don't kill Een gedicht getiteld Jacobus Lambertus L. of het gevaar van de ambtenaar als kunstenaar. En het gaat over Jacobus Lambertus Lenz, ambtenaar van binnenlandse zaken. Die ontwerper was van het persoonsbewijs dat in 1941 op verzoek, dus niet op bevel, van de Duitsers werd ingevoerd. Hij had het persoonsbewijs trouwens en het daarmee samengaande systeem van registratie al lang voor de oorlog ontwikkeld. en uh, Geen land in Europa, ook nazi Duitsland niet, had een identiteitsbewijs dat technisch en administratief zo perfect was als het Nederlandse. Opmerkelijk is trouwens dat de invoering van niemand in de tijd, uh, zelfs niet in die oorlogstijd, uh, ernstig verontrustte. Het werd door mensen beschouwd als een gewone staatsmaatregel waar tegen niemand zich eigenlijk verzette. Jacobus Lambertus' L, of het gevaar van de ambtenaar als kunstenaar. Hij had een geest als een computer. Maar computers waren er nog niet. Vaak wordt hij afgeschilderd als een dorre ambtenaar, uitvoerder van opdrachten zonder oog voor zin en gevolg. Een misverstand. Een vreemde vergissing hem in te delen bij de grauwe meerderheid van doordraaiende onderdelen der staatsmachine. Een onderdeel is hij nooit geweest de titel Dienaar van de Staat paste hem niet. Beter spreken we van een symbiose. Hij en de staat tot één organisme één aan gekleefd, aangesloten op dezelfde bloedstroom, samen groeiend naar de vruchtbare tijden die zouden komen. Niet voor niets was hij geboren in Den Haag, dicht bij het hart. Het was een plaats die hij ook later niet graag zou verlaten. 19 jaar oud wordt hij schrijver op het bevolkingsregister. Het is 1913. Er wordt nog veel geschreven. De zegening en de techniek... ...zijn nog niet door wereldoorlogen aan het licht gebracht. De mens ploetert nog met bajonetten en bottenpennen. Hij werkt hard. Geprezen wordt zijn methodische geest. Eerder en beter dan de staatslieden kent hij de behoeftes van de staat. Werkt lange avonden aan onomstotelijke toekomst. Orde door organisatie, eenheid door standaardisatie, geluk door efficiëntie. Efficiënt klinkt hij omhoog. Laat het schrijven achter zich. Mussolini reorganiseert Italië, hoofdfunctionaris L. krijgt opdracht zich te verdiepen in de systematiek der bevolkingsregisters. Een chaos, een beeldiging van gemeentelijke systemen waarin zelfs de meestertuinman dreigt te verdwalen. Misschien een val, een doolhof opgezet voor de snelle kling? Hij beklaart zich veelvuldig. Zijn logische adviezen worden niet opgevolgd, zijn dringende richtlijnen in de wind geslagen. Gemeentes blijken moeilijk te snoeien planten, gereedschap heeft hij niet. Hij is inspecteur van de bevolkingsregisters van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij kan het onkruid tellen, maar niet wieden. Trage geesten hebben zich tussen hem en de staat genesteld. Ze bewegen pas als de tijd zijn zweep laat knallen. Hitler reorganiseert Duitsland. De trage geest geesten bewegen. Eindelijk. Zijn dode systemen worden levende besluiten, zijn dorre leven raakt aan de macht. Het is gedaan met cahiers, dikke boeken, losse vellen, uniforme registratiekaarten uitwisselbaar van gemeente tot gemeente vergezellen aan de burger. Iedereen telt mee. Registratie per persoon. Niet langer kunnen vrouwen zich verschuilen achter hun man, kinderen achter hun ouders. Een apart woningregister completeert het systeem. Niemand wordt overgeslagen. Zelfs voor de doden en de zwervende vindt hij een huis. Hun kaarten zijn welkom bij de centrale registratie in Den Haag. Alsof hij juist deze ongrijpbare graag onder hand bereik heeft. Ook in het kleine is hij vindingrijk. Zo vindt hij uit De Ruiter, een gekleurde clip om archiefkaarten mee te merken. En hij vergeet ook niet om zich te verzekeren van een winstaandeel als deze vinding in productie wordt genomen. Het gaat hem goed, een tevreden verzamelaar. Maar waardend door zijn kaartenbakken... Koninklijke onderscheiding op de borst besluit hem niet in onrust. Welke persoon hoort eigenlijk bij de kaart die hij in zijn hand neemt? De melkwoer op zijn kar in de straat onder zijn raam? De ambtenaar die juist op zijn tram stapt? Wie? Een blinde vlek in het systeem, een lege plek in zijn album. Hij werkt weer dag en nacht, rust niet voor de perfectie is bereikt. Het is vergeefs. Zijn ontwerp voor een verplicht identiteitsbewijs wordt afgewezen. Het wekt zijn ergernis. Zozeer zelfs dat hij een politieke partij opricht. Zijn ontwerpen branden hem in de Wirola. Maar Duitsland wint de oorlog. Geen moment plaagt hem twijfel. Op zijn ontwerp verandert hij onmiddellijk de woorden Koninkrijk de Nederlanden in bevolkingsregisters van Nederland. Alles ligt klaar. De tijd is rijp voor zijn meesterwerk: het persoonsbewijs, zijn schepping. Hoe die te beschrijven? Hoe beschrijf je de perfide perfectie van een ambtelijk artiest? Laten we zeggen dat het nooit gelukt is er een te vervalsen, althans niet goed genoeg om een grondig onderzoek te doorstaan. Laten we zeggen dat de heren van het Criminaal Technisch Instituut ter Veiligheidspolitie in Berlijn perplex stonden. Laten we zeggen dat duizenden mensen eraan gestorven zijn. Niets laat u nu nog over aan de onzekerheid van vreemde handen. Hij ontwerpt eigenhandig een regeling voor de uitreiking van het heilig werkstuk. Verzamelt in Den Haag alle miljoenen duplicaten en laat ze stuk voor stuk controleren op duidelijkheid van foto- en vingerafdruk. Ook de taal ontziet hij niet. Hij noemt de duplicaten ontvangsbewijs persoonsbewijs Natuurlijk is hij slim genoeg. Steeds voorziet hij zich van opdracht of goedkeuring door zijn meerdere. Uit de stukken blijkt nooit eigen initiatief Slechts valt op, de verbazende snelheid waarmee hij antwoorden aandraagt, bijna voor de vragen gesteld zijn. Zijn prompte oplossingen ontlasten zijn superioren van de taak om de consequenties te overwegen. Ze maken er dankbaar gebruik van. Het is een trots antwoorden te weten, gegevens snel te produceren, stagnatie te voorkomen. Hij verhoogt zijn inkomen een klein beetje door alle kaarten van Joodse burgers te voorzien van zogenaamde zwarte ruiters, die hij dus zelf uitgevonden heeft. In zijn vrije tijd stelt hij een lijst op van alle Nederlandse familienamen. Om het opsporen van Joden die zich niet gemeld hebben te vergemakkelijken, maakt hij een aparte lijst van Joodse familienamen. Hij denkt aan alles. En hier is het even tijd om zijn benarde wereld een moment te verlaten. Om te noemen de onvoorstelbaarheden waaraan hij niet kon denken. De tekenaar die zeven uur werkte om één woord te veranderen. De ambtenaar die onderduikt met een tas vol blanco persoonsbewijzen. De drukker die ieder vel acht keer door zijn oude lawaaiige machine haalt. De voormalige inbreker die nog eenmaal zijn vroegere vak opvat om het juiste karton te stelen. Heel die ondergrondse schemerwereld die hij nooit zou kunnen zien uit zijn hoge raam. Het deert hem niet. Wat vage rimpels in zijn gladde vijver. Hij droomt van nog betere systemen presenteert trots als een goochelaar kaart na kaart met vingerafdruk en foto aan de veiligheidsdienst, Verzet zich fel tegen de verhuizing van zijn dienst uit Den Haag. Werkt nog altijd tot diep in de nacht. Maar de tijd verandert. Zijn vrouw laat zich van hem scheiden. Collega's, plotseling dapper, geven blijk van hun afkeuring over zijn harde werk. Hij merkt het nauwelijks. De kunstmatige orde heeft echter zijn grenzen bereikt. De eerste tekenen. De lijst van Joodse namen die hij voldaan overhandigd aan generaalcommissar commissar wordt niet gebruikt. Op zijn perfectie wordt dit keer geen prijs gesteld. Misschien had hij beter de naam Wiemer van de lijst weg kunnen laten. Hij kan niet geloven dat zijn aanbeden orde weg wordt van binnenuit. De tijd is hem voorbij gesneld, zijn rimpeloze vijver blijkt een hoeras. Hij gelooft het nog steeds niet kritiek op zijn perfectiesystemen verbijstert hem. Spottende opmerkingen over het opblazen van bevolkingsregister doen hem in woede ontsteken. Hij gaat over straat met een lijfwacht. Alles stort in. Jacobus Lambertus L. Gewaardeerd ambtenaar. Perfectionist in ink formulieren. Directeur-generaal van de persoonlijke staat. Schepper van dodelijke systemen. Hij had een geest als een computer. Maar computers waren er toen nog niet. Intrigerende van uh, zo iemand als deze uh, lens is dus dat, dat die aantoont dat één overeverige ambtenaar uh, de gevangenneming, uh, opsluiting en uiteindelijk de dood van duizenden mensen kan veroorzaken. Als de omstandigheden hem daarvoor de kans geven en die omstandigheden kunnen dus uh, ieder moment natuurlijk wijzigen en uh, dergelijke omstandigheden zouden zich opnieuw kunnen voordoen. Vandaar dat ik dus denk dat het belangrijk is om de mogelijkheden om je tegen dergelijke omstandigheden te verzetten, nogmaals gezegd, levendig te houden. Niet te denken dat, je in, dat we in een situatie verkeren waarin zoiets nooit kan gebeuren. Want dat is niet het geval. Integendeel zelfs, de huidige maatschappelijke ontwikkelingen geven in ieder geval mij steeds meer de indruk... dat je wel degelijk dergelijke dingen kan verwachten. Niet voor niets uh, zullen we binnenkort allemaal, hebben we al allemaal een sovi nummer en zullen we binnenkort ook allemaal verplicht zijn... om een identiteitsbewijs bij ons te dragen. En dat is dan voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis. Nou zijn er heel veel manieren waarop je je tegen dergelijke ontwikkelingen kan verzetten. En dat begint... Uh, bij iets tamelijk eenvoudigs. Laten we een voorbeeld nemen. Een Rotterdamse dominee die uh, asielzoekers die dreigen uitgewezen te worden en uitgeprocedeerd zijn geld geeft om valse paspoorten uh, aan te schaffen. Uh, die man is natuurlijk, heeft natuurlijk de eerste stap daarmee gedaan op weg naar het terrorisme. Dat wordt ook onmiddellijk erkend door CDA-kamerleden uh, die daar vragen over stellen. Hoewel de man natuurlijk naar mijn idee tenminste juridisch niks gedaan heeft wat niet kan. Want uh, je kan natuurlijk iemand best geld geven. Dat is iets anders dan een vals paspoort geven. Is hij natuurlijk toch in zijn hoofd in ieder geval. En dat ja. hebben ze heel goed aangevoeld, die Christen-Democraten is hij uh, niet trouw aan de staat, want uh, hij schijnt het niet echt verwerkelijk te vinden om iemand een vals paspoort en te geven en hem illegaal uh, ergens te laten verblijven en daarmee sympathiseert hij dus duidelijk met allerlei uh, obscure elementen dat is dus bijvoorbeeld een eerste stap. Dat betekent, de man heeft de stap gedaan, die heeft gezegd, nou, uh, wat de staat hier doet, dat is zo onrechtvaardig, dat ik gaat zo alle werken te buiten, dat ik moet daartegen met de termijntendienst aan de middelen me verzetten. En alle mensen trekken uh, uit wat de staat uh, en het systeem doet uh, de conclusie dat ze zich met verdergaande middelen moeten verzetten. Of ze daarin gelijk hebben, daar kan je dus eindeloos over discussiëren. En dat is ook heel nuttig om daar eindeloos over te discussiëren. Het punt is juist dat dat steeds meer onmogelijk gemaakt wordt... en dat dat niet meer een volk is. En niet alleen een volk, maar dat het gewoon uh, zelfs gevaarlijk is geworden. Bertolt Brecht heeft een keer gezegd, en dat was dus in de jaren dertig... wat zijn dit voor tijden waarin een gesprek over bomen een misdaad is... En dat zouden wij nu dus ook zo langzamerhand weer kunnen zeggen. Vooral als je het op het milieu betrekt. Um, dat zijn enge tijden. Dat had hij toen ook al door. En dat is nu ook weer het geval. Hoe uh, minder mogelijk het is om over verzet tegen de staat te spreken... hoe harder dat verzet tegen de staat nodig zal zijn en zal worden in de toekomst. En nou is het... Uh, ...hebben zich natuurlijk in de afgelopen decennia... ...dat is zeg maar begonnen in de tijd, in de jaren zestig bij Provo... ...en dat heeft zich uh, doorgezet tot de jaren tachtig met de kraakbeweging... ...hebben zich een heleboel mensen uh, tamelijk fanatiek tegen de overheid... ...en tegen het systeem verzet. Uh, dat heeft allemaal niet zo heel veel uitgehaald... ...hoewel je ook weer de invloed daarvan niet moet onderschatten. Maar daarbij is, heeft het veel... Uh, ontbroken aan een uh, ideologie of in ieder geval aan kennis van zaken en een inzicht in waar je eigenlijk mee bezig bent. De kraakbeweging vind ik daar persoonlijk een erg goed voorbeeld van. Die uh, hadden dus een heel merkwaardige mengeling, trouwens iets wat ze eigenlijk van Provo hebben overgenomen van uh, illegaal en legaal. Dat uh, ook oudere revolutionaire bewegingen hadden dat trouwens, de communistische partij heeft dat altijd gehad, een legale en illegale vleugel, maar die hadden wel het besef waar ze mee bezig waren. Dat ontbrak dus bij de kraakbeweging een beetje. De instorting van die kraakbeweging heeft dat naar mijn idee ook iets mee te maken. Dan had je namelijk een heleboel mensen in die kraakbeweging had die wel illegaal bezig waren... maar dat zelf helemaal niet in de gaten hadden. En dus uiterst verrast waren toen opeens bepaalde autoriteiten... bepaalde repressiedingen in beweging kwamen tegen hun... en ze met tamelijk zware straffen in de cel belonden en zo. En dat kan je die mensen niet eens zo kwalijk nemen dat ze toen... dat ze dan overstuur raken en soms misschien ook vreemde verklaringen afleggen, want ze wisten helemaal niet dat ze iets deden wat niet mocht, of eigenlijk wisten ze dat wel, maar ze waren zich daar niet voldoende van bewust, omdat in de kraakbeweging legaal en illegaal voorkomen door elkaar liep. Soms kan het openlijk plegen van illegale daden uh, natuurlijk een functie hebben, dat, uh, zo is de kraakbeweging ook begonnen, het, het kraken van een huis, het in bezit nemen van iemand anders eigendom is ongeveer het meest illegale wat je in een kapitalistische maatschappij kan doen. Door toevallige factoren werd dat enige tijd min of meer getolereerd. Daaruit hebben ze naar mijn idee de verkeerde conclusie getrokken dat je alle actie op die wijze kon voeren. Dat is dus absoluut niet waar. Als je je werkelijk wil verzetten tegen de overheid en je gebruikt daarvoor onwettige middelen, waar je al heel gauw bij komt, zeker bij een zo sterke overheid als wij hebben, want dan is bijna alles onwettig. Omdat nou eenmaal aangenomen wordt dat de overheid het grootste en uh, ...algemene belang dient en dus elk verzet daartegen uh, sowieso buiten de orde valt. Maar als je dus verzet tegen de overheid, je gebruikt bij illegale middelen... ...dan moet je erop rekenen dat die overheid heel hard terug zal slaan. En dat kan hij uitstellen, want dat, die macht heeft hij gewoon... ...maar op de deur kan je erop vanuit gaan dat hij dat doet... Voor uh, wat we deden in de pamflettenrexamschap was waarschijnlijk ons uh, logo wat we op veel pamfletten en zo plaatsten. En wat luidde Terror Aard? Dat was natuurlijk enigszins sarcastisch bedoeld. Het had trouwens ook een praktische functie. Uh, ons voorbereidend op de mogelijkheid dat we misschien wel eens op de inhoud van die pamfletten door justitie vervolgd zouden kunnen worden, uh, hadden we besloten ons dan onder andere te verdedigen met uh, het wijzen of het feit dat het hier om kunst ging. En dat dat er ook op stond, uit. of ze dat begrepen zouden hebben, dat betwijfel ik nog steeds, maar gelachen hadden we in ieder geval wel. Um, Kernregend was de voor de gramschap, was dus de vermeniging vaak van kunst en uh, politiek pamflet. Dat is niet uniek. Uh, ieder goed politiek pamflet heeft een zekere artistieke inslag, anders is het gewoon een slecht politiek pamflet. Uh, het communistisch manifest van Marx bijvoorbeeld is uh, leest als een trein. en dat is voor iets wat uit die tijd is, uit de 19e eeuw, is dat uh, uiterst opvallend. Uh, illustratief misschien voor hoe kunst en politieke actie met elkaar verweven waren en horen te zijn, naar mijn idee, is uh, het verslag van de tentoonstelling van terror art in Katshanbat uit 1985, ondertitel: De Aldo Moro suite. Leerzamer dan alle beschouwingen over kunst blijkt altijd de praktijk. Daarom hier een verslag van een door de beeldende kunstenaarsvereniging Aardenburg en de vrije kunstenaarsvereniging Terneuzen georganiseerde tentoonstelling van straatkunst. Terrorart. Tenminste, wanneer ik de officiële reacties op de door een aantal vrije kunstenaars gemaakte overluchtentoonstelling in Katzatbad moet geloven. Mijn woning, een uit de Tweede Wereldoorlog daterende bunker. ...ligt ruim binnen de prikkeldraad waarmee de duinen zijn afgezet... ...maar is net zichtbaar vanaf de vlakbijgelegen, drukbelopen duinovergang. De betonnen half onder de aarde verscholen schuilplaats... ...trekt dus zomers behoorlijk veel belangstelling... ...van een gemeneerd gezelschap van binnen- en buitenlandse toeristen. Om van de nood het vele bekijks dat we hadden een deugd te maken... bracht ik een naambord aan. Het betonnen pleintje voor het huis kreeg de naam Stereo Avenue. We konden mensen die op weg waren naar het strand de woorden horen nazeggen... Er was maar weinig nodig om ze het even te laten stilstaan. Om onze werkruimte die het omringende terrein nu was geworden wat op te vloeren, werden op het dak een paar mooie zelfgemaakte vlaggen gezet. Alle handelingen die we verrichtten bij onze omgevingsverandering werden op de gevoelige plaat vastgelegd. Vanaf de eerste dag dat er een paar mensen bleven logeren, werd er door iedereen aangepakt. Vormen werden uitgesneden uit papier en karton, palen en planken werden verzameld om daarvan woorden te maken waarop teksten en beelden konden worden gespoten. Iedere dag kwam er een nieuw bord bij. Op een bepaald moment vonden we tijdens een strandwandeling een heel groot houten paneel en even later een bijpassende paal. Daarvan zouden we een aanplakbord maken. Het bord werd geplaatst net buiten ons terrein op de Duinovergang. De eerste dag dat het bord gebruikt werd hadden we nog niets anders dan wat bestaande posters en pamfletten. Op het idee gebracht door de plaatselijke VVV, die ook een aankondigingsbord had, waarop te lezen stond welke activiteiten er voor de toeristen georganiseerd werden, besloten we iedere vakantiedag een nieuw programma te presenteren. Denk het aan het strand, lagen activiteiten als een kuilgraven voor een ander nogal voor de hand, en al snel waren we bezig met een soort competitie in het verzinnen van aantrekkelijke autonome programma's. Er waren nu zoveel versieringen aangebracht, waaronder een bord met een gebroken geweer en de woorden verboden voor politie, worden met autonome militie of mafkezen opgelet in deze buurt geen racisme... ...dat er regelmatig tot twintig mensen tegelijk onze kunsten stonden te bekijken en te commentariëren. We maakten het ook mee dat een vrouw even stil wilde blijven staan om de borden te lezen... ...maar dan werd meegesleept door een duidelijk geïrriteerde man. De wereld die ze zo graag achter zich hadden gelaten werd hier maar al te duidelijk weer zichtbaar. Dat waren wij, nu soms met vijftien mannen, vrouwen en kinderen, inmiddels ook wel geworden. Op het terrein voor de donker stonden op een bepaald moment drie tenten. Dat was schijnbaar wat te veel van het goede, want spoedig kregen we bezoek van de politie. Of we de tenten wilden afbreken, want die mochten daar niet staan. En ook die borden maar weghalen, want dat was geen gezicht. Ook hadden dorpsbewoners de politie verteld dat wij s'avonds verkeersborden gingen jatten om die vervolgens een andere bestemming te geven. Ik wist de mannen van Helmand Datter van te overtuigen dat niets van het te bezichtige materiaal was gestolen, maar dat we het allemaal hadden gevonden. Ze waren nog niet tevreden met te onze uitleg. Voor ons, voor ons is alles wat hier staat landschapontzierend. Vuile troep. We gaan nu weg om te onderzoeken of we jullie niet kunnen dwingen om het weg te halen. Daarom nam ik afscheid van de wetsdienaren, hun verzekeren dat het hier om kunstuiting ging, de zogenaamde terreurkunst. Korte tijd later, toen we ons weer veilig waanden, werd weer een van de afgebroken tenten opgezet, maar nu niet meer vanaf de weg te zien. Op ons mededelingbord stond die dag op het programma De Wet omzeilen. Daar hebben we nog veel mee te maken gekregen. Soms in de vorm van een persoon dat lette op de naleving van de plaatselijke kampeerverordening. Een andere keer door een brief van de sociale dienst die wilde weten wie waar en met wie omgingen. Een spannende expositie. Ik kreeg het idee dat ik soms meer op een rechtenstudent leek dan op een kunstenaar. De ene keer werd ons gevraagd de ontsierende anarchistische vlaggen weg te halen. Dan weer kregen we bezoek van twee extreemrechtse figuren. Die laatste stonden bij het hek een beetje lelijk te kijken en foto's te maken. Toen een van ons een praatje wilde gaan maken namen ze een wat agressieve houding aan. Het waren een Belg uit Antwerpen die lid was van de Vlaamse militante orde, dat zei hij tenminste, en een Duitse vriend van evenrechtse signatuur. Ze slaakten wat rechtse kreten en lieten weten geërgerd te zijn door sommige kunstwerken. Ook zeiden ze dat ze onze auto's gefotografeerd hadden. Ik werd daarop erg boos en liet ze weten dat ze ook moesten hoepelen. Voor ze wegliepen wilden ze nog graag weten met hoeveel er we waren en of we gewapend waren. Tegen dat soort lui in ieder geval wel. Later vonden we de natie in een half afgebroken bunker: hakenkruisen en gore antisemitische teksten. Ook stond er nog. Stop CCC. Het was ons duidelijk dat onze bezoekers deze verheffende teksten hadden achtergelaten. We besloten daarop toch maar wat waakzamer te worden. Gingen ons wat zwaarder kleden. Tot onze verbazing schrok dat veel mensen niet eens echt af. Zo stonden er al een keer een aantal zwart besnoorde mannen voor het hek. Turken, dacht ik. Een van hen las voor de anderen voor, geen racisme in deze buurt. Ik kon zien dat ze erg verrast waren door wat ze zagen. Ze wees op een rode vlag met zwarte hamer en sikkel. Dat zou bij ons onmogelijk zijn, zeiden ze. Dan word je zo doodgeschoten. Het bleek een koerde te zijn. Ik vertelde dat zoiets in Nederland heel gewoon was en dat we hier in een vrij land woonden waar ieder voor zijn mening mocht uitkomen... ...waar de kunst en de politieke opvattingen van mensen niet beperkt werden en nog veel meer van dat soort onzin. Zij vertelden me nu dat ze deel uitmaakten van een antifascistische groep. Ik bevestigde dat ook wij antifascisten waren als dat nog niet duidelijk was. Mij werd nu gevraagd of ik erin zou toestemmen dat ze alles van dichtbij konden bekijken. Enige minuten later stonden de zes mannen schilderijen te bekijken, als mensen brochures, posters en wat nog meer in de bunker te zien was. Ik hoorde nu dat hun vlag ook nog een rode ster had, communisten dus. In de bunker wees, ik, wees een van hen naar een foto van Ulrike Meinhof. Is dat jullie leider? vroeg hij. Ik legde hem uit dat wij een groep waren zonder leider. Dat vond de man maar vreemd. Geen communist, nee anarchist, zei ik, weet niet dat ik daarmee de verwarring alleen nog maar groter zou maken. dronken later nog gezellig een kopje thee met de Koerden, ondertussen werd een granschap over Koerdistan bekeken. Op dat moment besefte ik opeens dat ik al die ontmoetingen met al die verschillende mensen uit Turkije, Afrika, Duitsland, België en weet ik waar vandaan gemist zou hebben als we niet het idee van de tentoonstelling hadden gehad. Het is goed om staatkunstenaar te zijn, dacht ik. Een galerie in de duinen of op straat. Want het was nu zo dat ook veel mensen uit de buurt eens een kijkje kwamen nemen. Zonder uitzondering gingen ze ook sjablonen snijden voor zichzelf, omdat ze beseften dat er voor hun herkenbare beelden ook in de eigen buurt op de eigen muren konden worden gespoten. Iedereen kunstenaar, iedereen kunstenaar, maar ook iedereen timmerman, keukenmeester, afwasser, mannelijk, vrouwelijk en wat er nog meer moet gebeuren wanneer je met veel mensen samenleeft. Na een paar enerverende weken van steeds wisselende programma's... ...zagen we er zelf ook uit onze wandelende kunstwerken. T-shirts werden bespoten met teksten en beelden. Onze broeken gingen steeds losser om de benen hangen... ...en onze mouwen werden korter... ...tot we alleen nog maar in hemden met afgeknipte mouwen liepen. Een bonte stoet. Soms dacht ik aan de dadaïsten, maar die gingen wel erg ver. Of de situationisten. Maar dat is toch allemaal maar geschiedenis... ...en allemaal alweer in een systeem opgenomen. En verkoopbaar. Wat mij maakte was allemaal tijdelijk. Na vijf weken hebben we de bakens verzet. Alles was weer in oude staat teruggebracht. De bunker ligt er nu meestal verlaten bij. Alleen de foto's zijn nog over. En herinneringen.